Boris Johnson heeft in zijn campagne om mee op te volgen gezegd dat hij als premier van Groot-Brittannië een streep zal zetten door de brexit-rekening van meer dan 40 miljard euro. Johnson zegt tegen de Sunday Times dat hij zal weigeren dat bedrag aan de EU te betalen, zoals overeengekomen is tussen premier May en de EU in het brexit-akkoord. Hij noemt het buitengewoon dat de Britse onderhandelaars er akkoord mee zijn gegaan, terwijl veel details van het brexitakkoord volgens hem nog moeten worden uitgewerkt.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 Maar het vertrouwen is weg nadat afgelopen week een aantal oppositieleiders werden opgepakt. Het weer is wisselend bewolkt en overwegend droog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen op Tweede Pinksterdag is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel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 Tijd voor twee uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie Ruud Janssen. Welkom terug bij dit tweede uur van ZFM Klassiek. We trapten af met Georg Friedrich Händel en zijn Water Music Suite nummer 3 en daaruit het Minuetto. Het werd uitgevoerd door de Academie für Automuziek uit Berlijn. De volgende componist is Alessandro Scarlatti.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 over naar de Grote Kerk in Haarlem.